Dit is de Daverende Donderdag op radio 501. Dit is het overingsuur van de de Donderdag. Really not me out. They leave the West behind. Oh, oh, oh. And my oh, smoke oh. girls make me sing and shout.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 Begonnen, of hij kan al niet meer stuk Scherven liggen voor het grijpen Als ik mij een vuistslag luk Het kan in lumpen of metalen In effecten, wat druk Overal valt iets te gaan. te komen om te wezen waar ik nu ben Maar er is voor om te vallen dat het lijkt alsof ik ren kom waarschijnlijk ietsje water kom waarschijnlijk ietsje water kom waarschijnlijk ietsje water waarschijnlijk ietsje water maar, maar, maar vergeet niet wat ik zeg kom waarschijnlijk en moet ook wat weg. Alle fouten mag je maken, voor je in het leven slaagt Krijg je muren vol diploma's, waar geen hondje Je vrouw niet die je leuk vindt, maar een die je harde haart Waarschijnlijk ietsje water Waarschijnlijk ietsje water Waarschijnlijk ietsje water water Waarschijnlijk ietsje water Maar vergeet niet wat ik zeg Waarschijnlijk ietsje water maar maar Anders kijk een door dezelfde Volg Vogel of universum Het is maar waar je toe besluit Wat je wil zien Of je de buis ziet of de buit Het oh, ding of liggen Zo maakt het mij nou niet uit Waarschijnlijk ietsje water Waarschijnlijk ietsje water Waarschijnlijk ietsje water Soater, but forget me what I, I said. We're In water.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 De Vakantieman. Gezellig hè, Vakantieman? Zo, nou, daar ga ik eens even voor zitten. Wel, wel. Op 30 juni ben ik weer gestart met de zomeredities van Donderslag. Deze programma's kun je horen tot en met 1 september 2011 en gaan over de zomer, reizen en vakantie. Heb je een leuk verhaal, anekdote of vakantie- of reistip? Stuur het dan naar studio.radioveiteleen.nl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 of www.radio51.nl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 en wie weet, word jij onze nieuwe collega. Say you love me before I hang up, cause I've got the go. Say you love me before I hang up, baby just once more. Cause the world will hang on my mind, so baby just tell me one more time. I got my orders, and I'm leaving today. Good God, he my yeah, you sure.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 Okay. Hey. Net hebben ingeschakeld. Je luistert naar radio 501 met radio 501 Davorende Donderdag van smiddags 1 tot middernacht. Dit is het openingsuur van de radio 501 Davorende Donderdag en dat duurt tot 2 uur. Van 2 tot 4 is Rogier van Diesveld te horen. Vanuit studio 11 brengt hij zijn programma Donderslag. Van 4 tot 6 kun je luisteren naar Arwin Tamminga met 2 uur afternoons. Borig vol muziek en gezelligheid. Van 6 tot 8 komen de reggae-liefhebbers aan bod. Dan kun je je genieten van de Rasta Barry met het programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 is het op de beurt aan Rob de Greeuw met zijn programma Indie 501. Vanaf 10 uur vanavond tot middernacht kunnen de hiphoppers en rappers weer genieten van het programma Geluid uit de Bunker. En dat is een programma van G-Style, tot middernacht, oftewel spookuur. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar de Radio 501 daarvoor in de donderdag. met grote been en kool maar we kijken niet zo blijd We varen vandaag voor de laatste keer Naar Broek op Lange Dijk Zoals vroeg om vier uur uit je nest Heel veel armoe in die tijd Strukken, trekken, trappelhutten Mensenbeul in Broek op Lange Dijk De dit is voorbij, de tijd loopt er, maar de klok staat stil, in broek op lange daai. You. Everybody's gonna come undone There's nothing we can do But everybody wants to touch somebody Every takes all night Everybody wants to take a chance It can come out right, right Right now there's gonna be Is No. Oh, eat your animal crackers, 'cause my mother told me so long ago. If you eat your animal crackers, the children in Europe won't starve anymore. I'm gonna stay a fatty for all of my life, ha ha ha ha ha ha But some people think that fatties are nice. Yeah. I love eating ice cream, chocolate, vanilla, and butter pecan. But I best love animal crackers my fellow man. Yeah, I really do. Did you ever hear of Alice's restaurant? I eat at Alice's restaurant. Year after year, she makes a Daar voor een donderdag op Radio 501. Back in his teens Yeah, yeah. When he was walking Handle her mane, yet you wink at the band. And then a kid going home in the blue knees. Looks out of place with his hair painted green, but he'll find you a beef flat. ain't got the caps off your teeth. Wow, wow.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 dit is deze week de Radio 501. I sweet numbers. Laat voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Vanaf de eeuw dat ik begon, wanneer ik een vette op. het rond van mijn Als een gekke, arme muppet tegen die buwertjes in de club. Ik geef geen vliegende man om al die suffe, gepikkelde als en chicken die blubbetjes waren geluk. Dat ik volwassen ben en niet te passen ben, in fucking trend van suffe. hits en nerve, shit, een kids kids poppy Kijk, kijk eens die fikkende chick's die sukkers daarvoor de ping ping. De avondschool school die schaat de fake, en het doet een bling bling.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 Nee, fuck that man. Als ik fan, kan ik niet denken aan. een Afzetmarkt. Bekant dertig en van alles gewend. Plastic tracks met teksten die al lang zijn gezegd en geen kracht hebben. Maar nu noemen ze Saint Francis. Al een opa met een baard. is het niveau zo laag. Ben ik al hoog bejaard. Geloofwaardigheid lijkt een dood En ik ga er niet aan trekken. Door rij me tof te doen op een paar trommels en wat samples. <tries> for long. Zo, ze lijken op de Muppet Show. vier de Kees, de Kinkerclub. Of zo, Een kindercrash met pimpingles. En ik vind zelf dat je moet spitten wat je instinct zegt. Maar dit is eng, dus meer gimmickrap. Hey! hey. ze willen kerst maar vinden bikkelen moeilijk. Yes. Ik blijf in de pennet en vind die flikkertjes loos. Maar ja, het is wel een lachertje een mooie om na te roeren. Die verkleden brugkwassetjes, als booitjes en hoeren. Poseer ons als volwassenen, maar yo je bent een kind zo. Kleine minder hoger naar je kinderdisco. En dit klinkt als een knip ook, maar het is zo. Je mist in en een dikke rode viltstift ook. Dus uh, vind ik het dood, dan zal ik er niet op haten. Nee. en geef ik je props van achter de balustrade. Yeah. En wat het echte zijkant beter aan de ouderen die jou vanaf balkon met gaan we regels zullen showeren. a sweet number. You know something else? I hate sweet numbers. Vanuit de hoofdstad van West Friesland. Dit is Radio 591.